7 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Het inademen van uitlaatgassen leidt al binnen twee uur tot meetbare veranderingen in het bloed. Het blijkt uit onderzoek van onder meer de Universiteit Maastricht. De resultaten bewijzen dat verkeersuitstoot op korte termijn al gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Het bloed werd gemeten van proefpersonen die twee uur door Oxford Street in het centrum van Londen hadden gelopen. In die straat rijden veel taxis en bussen op diesel. In hun bloed werden na afloop moleculen gevonden die samenhangen met een scala van gezondheidsproblemen, zoals longziekte, hart- en vaatziekte en Alzheimer. In Utrecht komen meer bewakingscamera's op straat... die steeds ergens anders worden neergezet. Die moeten voorkomen dat jongeren s'nachts auto's in brand steken. Het heeft de gemeenteraad vandaag besloten... tijdens een spoeddebat over de vele brandstichtingen. Inmiddels zijn tientallen voertuigen in de as gelegd. Het vermoeden is dat bendes jongeren elkaar de loef willen afsteken... Programma's tegen overgewicht op Engelse basisscholen hebben geen effect. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Birmingham. Leerlingen kregen de mogelijkheid om dagelijks 30 minuten te sporten, gezond te eten en kookworkshops te volgen met hun ouders. Dat heeft niet geleid tot verbetering. De onderzoekers zeggen dat andere factoren, zoals de voedselindustrie, ook moeten worden meegenomen in de strijd tegen overgewicht. In Engeland leidde bij het verlaten van de basisschool in op de vijf kinderen aan overgewicht. Vanwege verwachte sneeuwval heeft KLM voor morgen 52 Europese vluchten geannuleerd. In België krijgen mensen het advies vanwege het weer morgen thuis te blijven of met het openbaar vervoer te reizen. In Nederland dus niet. Weerplaza meldt dat er zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw kan vallen. En de rest van het weer, vanavond en vannacht gaat het vriezen. In het oosten mogelijk matig. Morgen dus vanuit het westen een tijdje lichte sneeuw. Daarvoor heeft het KNMI-code geel ingesteld, omdat het dan glad kan zijn. Temperaturen morgen net boven nul. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. De avondspits is bijna overal voorbij. Op een enkele uitzondering na. Rond Utrecht loopt het dan vast op de A12. Vanuit Arnhem, bij knoop het Oude Rijn. Vijf kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is kort geleden een ongeluk gebeurd... nabij het Ringvaartaquaduct. Daar staat nu drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En we zien ook nog de nasleep van een ongeluk op de A27... van Utrecht naar Breda bij Noorderloos. Daar staat nog vier kilometer file. Maar de weg is weer vrij.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 Last van droge lucht? Dat is een aanslag op uw gezondheid. Met de Venta Airwasher voorkomt u nare klachten. De nieuwe generatie luchtbevochtigers en reinigers voor het juiste binnenklimaat? Venta.nl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 Oorlog heeft veel treurige gevolgen, maar u had daarbij vast nog niet aan een milieuramp gedacht. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. <tie> Goedenavond, welkom bij het Bureau Buitenland. En toch is dat precies wat dreigt in het oosten van Oekraïne. Een milieuramp. Precies drie jaar na de als vredesakkoord bedoelde afspraken in Minsk... vliegen daar nog steeds de granaten over en weer. En daarbij staat van alles in de weg, zoals kolenmijnen en chemische fabrieken... met alle risico's van dien. Zometeen een reportage. En wat willen ze in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh... met een boosheidspark? Ook dat hoort u het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst het competitievoetbal. Frank Wielaert zit bij Ado Vitesse. Goedenavond Frank. Goedenavond, Chris. Ja, we zitten in de 36e minuut eh, bij ADO Den Haag tegen Vitesse. Het staat 0-0. ADO had in het begin van de wedstrijd de beste kansen... en is ook het meest dreigend van de twee. Maar eh, Vitesse is wel wat beter eh, geworden in de wedstrijd. is wat dreigender geworden om nou te zeggen... van, goh, ze hebben Swinkels al serieus onder vuur genomen. Dat dan toch ook weer niet. En dat is ADO andersom wel gelukt bij Pasveer. Die hebben al een paar behoorlijke kansen gehad. Pasveer heeft al serieus moeten optreden... om de 1-0 voor ADO Den Haag eh, te voorkomen. Maar deze twee ploegen... Zo in deze eh, dit ruime half uur van de, de wedstrijd behoorlijk aan elkaar gewaagd. Dat is dus het beeld op dit moment. Ado had voor kunnen staan. Het is er nog niet gelukt. Het staat 0-0. Oké, okay, en straks als de eerste helft is afgelopen over een kwartiertje. dan praten we u verder bij. Amerika laat in Syrië zijn tanden zien. Vannacht zijn bij Amerikaanse bombardementen. meer dan 100. aan het Assad-regime verbonden. militieleden omgekomen. En zo'n directe aanval tegen de troepen van Assad is opmerkelijk... want tot nu toe was de Amerikaanse strijd vooral gericht tegen IS. En ook een confrontatie met Turkije dreigt. President Erdogan zei dinsdag dat hij zijn troepen... die in Noord-Syrië tegen de Koerden vechten... wil laten optrekken naar de stad Manbij maar ook Amerikanen gelegerd zijn. En die hebben weer gewaarschuwd... dat ze hun deels Koerdische bondgenoten daar zullen beschermen. Ik ga erover praten met Syrië-kenner Lambrecht Wessels. Goedenavond, Lambrecht. Goedenavond. Lambrecht. Goedenavond. Ja, Lambrecht. Laten we beginnen met die grootschalige aanval van afgelopen nacht. Amerikaanse bombardementen op pro-Assad-milities. Hoe zag dat er precies uit? Um, wat de Amerikanen zeggen is dat uh, die Koerse troepen... of die uh, Syrian Democratic Forces zijn aangevallen door... Uh, assad troepen, die verdedigen ook uh, deels uh, oliebronnen daar. Uh, en toen, uh, hebben ze, toen hebben die troepen eigenlijk gewoon doelen aangewezen... en hebben de Amerikanen uh, gebombardeerd. Ja, die Syrian, uh, Syrian Defense Forces die je noemt... dat zijn de bondgenoten van de Amerikanen daar. Die werden aangevallen door de assad milities... en daarop zijn de Amerikanen gaan uh, bombarderen. W wat zijn precies voor de Amerikanen de belangen daar? Dat is een beetje in het zuiden bij de Uifraat... rondom de stad Der al Zor. Ja, dat is eigenlijk uh, tweeënlei. Uh, Eén, ze willen eigenlijk territorium en die oliebronnen behouden... om te kunnen onderhandelen met het regime, met, uh, met het Syrische regime. Aha. Uh, aan de ene kant. En aan de andere kant willen ze, omdat dat gebied, daar zit nog uh, IS. Uh, dus onder andere richting het zuidwesten, het zuiden... maar vooral ook richting het oosten, richting Irak. En daar wordt IS bestreden door die, uh, door die troepen. Mm -hmm. uh, dus ja, als die natuurlijk aan de linkerkant door Assad worden aangevallen... en aan de rechterkant door, uh, door ISIS, dan wordt het wat lastig... Ja. Daarvoor, dat, dat zijn de twee belangen, ISIS bestrijden en uh, wisselgeld richting de Syrische regime. Oké, okay, tot nu toe ging dat ISIS bestrijden een, een beetje samen met Assad, met de Russen, met Iran. Um, maar hoe valt deze aanval uh, op het kamp van Assad bij Assad zelf en bij zijn bondgenoten zoals de Russen? Zoals de Russen. Ja, slecht. Maar ze moesten het ook gewoon natuurlijk testen. Hè. Dus het, het idee is van, ja, dit is ons territorium, zegt het regime natuurlijk. Um, en uh, dat zeggen de Russen ook, hè. die zegt het is natuurlijk een soeverein territorium van, uh, uh, van het Syrische regime. Ja. Dus het was logisch dat ze daarop gingen pushen. En de Amerikanen zeggen van, nou, hier gaat een grens. En ja, er zit hier nu echt een, een, een spanningsveld. Dus ze zij zijn er niet blij mee. Ze zullen dat proberen door te gaan. En de Amerikanen zullen dat blijven tegenhouden, is mijn inschatting. Ja. En dan die andere kwestie die uh, ermee verband houdt... Uh, namelijk die opmerking van uh, president Erdogan van dinsdag... dat hij daar in het noordwesten van Syrië... waar hij uh, binnengevallen is in die regio Afrin... dat hij daar wil uh, doorstoten naar de stad uh, Manbij. En daar zitten Amerikanen ook weer samen met uh, van die SDF-troepen... die voor een groot deel uit Koerden bestaan. Wat, wat gebeurt daar precies? Daar precies. Uh, nou, twee dingen. In Afrin zitten geen Amerikanen. Dus daar, daar gaan de Turken los, omdat daar ze niet op Amerikanen schieten. Ja. In Mambush en verder naar het oosten, daar zitten inderdaad heel veel, heel veel Koerdische troepen. Als onderdeel van die Syrian Defense. Uh, of de Syrian Democratic Forces bedoel ik. Um, en uh, Dus er wordt wel gedreigd door Erdogan. Maar hij zal dat, uh, hij zal dat niet uh, doen. Hij zal misschien wel een stukje die kant op, op gaan. Uh, maar het is niet echt goed voor te stellen. Uh, dat hij dat zal doen. Waar hij wel druk over uh, op heeft. En dat zijn eigenlijk de twee belangen. Die van Turkije en die van Amerika. Is dat hij niet wil. Of Turkije wil niet dat het noorden van Syrië. Uh, uh, alleen gecontroleerd zou worden. In grote autonomie. Door uh, de Koerdische partij. Die daar, die daar feitelijk aan de macht is. Die heeft een... Militaire en politieke tak. Ze nou, mm -hmm. euh, wil niet dat die ook pro-PKK, of een PKK-gelieerde club... alleen heerschappij heeft over dat noorden. Dat is het Turkse belang, dus daarom ja. roept hij dat. Tegelijkertijd hebben de als belang... dat ze natuurlijk die groep tegen ISIS willen laten blijven strijden. Ja, want, want de Amerikanen en, en die SDF... dus die, die Koerdische, grotendeels Koerdische bondgenoten... hoewel er ook Arabische strijders uh, in, in zitten... die beheersen dus een, een heel groot gebied daar... waar ze IS hebben, hebben verjaagd, ten oosten van de Eufraat... Um, de, de, de aanvallen van uh, Erdogan op uh, die, die Koerdische macht... Die, die zijn al een tijdje bezig. De Amerikanen verdedigen ze nu dus in het zuiden... en, en zeggen, ja, als jij optrekt naar Mandis... want dat was de boodschap van vandaag tegen Erdogan... dan gaan we ze hier ook verdedigen. Dus uh, als jij op hun gaat schieten, schieten wij op jou. Uh, de Amerikanen lijken dus niet onder de indruk van de pogingen... die Erdogan doet om uh, ze, ze los te weken van die Koerden. Nee, dat gaat ook voorlopig denk ik niet lukken. Omdat dus die... die hè, dat is één, één club. Dus hier natuurlijk wat in derde zoer naar het zuidoosten strijd is. dezelfde mensen die in het noorden zitten. Dus ja. die zullen ze niet, uh, niet laten vallen. Um, uh, dus dat, dat gaat niet gebeuren. Wat wel de lange termijn de vraag is. En daar zit misschien een oplossing langer lange termijn. Dat is speculatief. Maar dat is dat um, uh, die Koerdische partij die er aan de macht is. De Peabody en de YPG. Hè, dus dat is een politieke en militaire tak... Die is een soort communistische uh, ja, partij is dat die ook ja. weinig tolerant is... ten opzichte van andere Koerden. Dus als die zich wat pluralistischer en iets minder onafhankelijk zou kunnen stellen... dan heb je wel een soort van onafhankelijkheid. Uh, maar iets wat, wat Turkije minder zou ergeren. Dus daar ergens moet iets van ruimte gevonden worden. Omdat Turkije daar tegen, tegen zich zal blijven verzetten. Daarom hebben ze ook dat gebied, yeah, Ufetus Shield Territory, dat stukje ingenomen. En daarom vallen ze ook nu Afrin het uh, Noordwesten binnen. Ja. En hoe groot is de kans dat... De... Die, die groeperingen, die, die YPG en de partij die daaraan verbonden is, dat die zich wat toleranter gaan opstellen. Want ik las vandaag bijvoorbeeld een groot verhaal in de New York Times... waarin ook die Amerikanen heel duidelijk willen maken... wij trekken hier een grens, Turkije, valt val de lui hier niet aan. Ja, daar zit toch de baas van de, de, de verdedigingsmacht, zal ik maar zeggen... de Koerdische baas, die zit met een grote foto... van PKK-leider Öcalan op, op zijn bureau. En dat is precies wat Erdogan beweert. Het zijn gewoon terroristen waar jullie mee samenwerken. Ja, dus er zijn natuurlijk in verschillende uh, visies. Yeah. Uh, daarop. Uh, de facto blijft uitgedrukt. dat, het, ja. <laughs> ja, dat hmm. het, uh, de Amerikanen willen hun houden om IS te bestrijden, dat is niet onderhandelbaar. Tegelijkertijd is een Koerdisch, of door deze, specifiek deze club gedomineerd Noord-Syrië, niet onderhandelbaar voor de Turken. Dus dan moet ergens op termijn, waarschijnlijk nadat IS. ...op het slagveld is verslagen, hopelijk eerder... ...moet er nagedacht worden hoe krijg je een, een, een, een, een noorden wat wat pluralistischer is... ...wat niet geheel aangehoogd is bij uh, de, de, de PKK. Um, ja, en dat wordt heel lastig, want de Amerikanen willen daar voorlopig nog niet over onderhandelen... ...maar daar moeten ze wel over nadenken. En Turkije zal, denk ik, um, uh, uh, geduldig moeten zijn als het gaat om dat gebied van Manbij richting het oosten. Ja, en jij zegt, ik denk niet dat ze dat uh, zullen aanvallen. Uh, wat, wat, wat is het risico eigenlijk als ze dat wel doen? Als Erdogan uh, misschien zelfs wel denkt van... nou ja, ik moet volgend jaar weer herverkozen worden. Misschien is het voor mij wel goed om echt met mijn vuist op tafel te slaan. Dan staan er twee NAVO-partners tegenover elkaar. Ja, dat is natuurlijk militair. Uh, het het handvest is natuurlijk hem. Aanval tegen één is aanval tegen alle. Het zou natuurlijk vreemd zijn als dus nooit bedacht dat die elkaar zouden aanvallen. Nee. Uh, kijk, als je een stukje verder kijkt, is het natuurlijk dat. Uh, uh, een militair kan dat natuurlijk, zou dat heel erg kunnen escaleren. Het meer waarschijnlijk is het zo. Kijk, um, Erdogan blijft economisch zeker 15 jaar nog uh, extreem afhankelijk van de voor zijn economie, voor zijn herverkiezing en succes... van coöperatie met West-Europa, met mm. het Westen. Uh, dus daar, daar, daar zitten de crux en dat zal hij niet zomaar opgeven. Dus dat is uh, voor, voor uh, ons nog de veiligheidsgarantie vooralsnog? De veiligheidsgarantie, vooralsnog. Precies. Oké. Okay. Goed, um, Goed, iets uh, meer duidelijkheid in een uh, inmiddels toch... behoorlijk ingewikkeld uh, weerwordende situatie daar in Syrië. Dankjewel, Lambrecht Wessels. En we gaan meteen door naar Den Haag, naar het stadion... waar ADO en uh, Vitesse strijden. Frank Willard. Ja, daar staat het nog altijd 0-0. We zitten op slag van rust. Maar zover is het nog niet. Uh, de beginfase, we krijgen overigens één minuut extra tijd erbij. En uh, dat heeft te maken met één blessurebehandeling die we hebben gezien. Voor Geraldo Becker. Een van degenen bij Aro Den Haag die een kans hebben gehad om te scoren. In de eerste twee minuten was Aro namelijk de betere ploeg van de twee. Maar toen uh, Vitesse dat eenmaal had hersteld, werden ze zelf wat dreigender. En nu zijn geen van tweeën meer echt dreigend. Is er een soort spatstelling ontstaan in de eerste helft? Vindt het spel vooral plaatsen. Op het middenveld. Ook omdat beide nogal slordig aanvallen. Dus voordat het echt gevaarlijk kan worden. Al balverlies hebben geleden. Nu zou het wel link kunnen worden. El Katabi. Met of, uh, de, de, um, El Kayati moet ik zeggen. El Katabi. ook daar nou bij komt, Die is al heel lang geleden gestopt met voetballen. Die uh, probeert een vrije trap. Maar ook die wordt gewoon weggewerkt. Bij Vitesse achterin. In de extra tijd uh, van de eerste helft. Probeert Castanjos. Uh, nog een keer de bal voor Vitesse naar voren toe te krijgen. Dat lukt hem alleen niet. En ook daarna, El Kayati niet nog een keertje voor uh, ADO Den Haag. Dus gaan we hier rusten. Want we zitten vlak voor rust met een 0-0 tussenstand... bij ADO tegen Vitesse. Bellen met de wereld. Hallo. Check de telefoon gaat over in de Bengaalse hoofdstad Dhaka. Waar burgemeester Mohammed Saeed een boosheid park laat aanleggen. Collega Edwin Koopman belde met hem en vroeg wat zo'n park precies inhoudt. Uh, you know in Bangladesh, traditionally in the rural area. Vroeger werden in het binnenland van Bangladesh... speciale hutjes gebouwd bij de rivier. Als je boos was, ging je naar die hut om aan de rivier te kalmeren. En dat concept willen we nu toepassen in ons moderne stadsleven. We willen een park bouwen dat mensen helpt... om hun stress en woede te verminderen. Oké, okay, maar waarom is zo'n park nodig dan? Nou ja, er is een hoop vervuiling, maar vooral veel verkeer. Uit een studie bleek dat werkende stadsbewoners... ongelukkig worden van de files. En dan komen ze boos thuis en misdragen ze zich. Er is ook veel werkloosheid... Het stadsleven is competitief, duur en vol stress. Dus we willen dit onze burgers bieden om hun boosheid en stress te beperken... en meer te genieten van hun leven en werk. En wat onderscheidt uw park dan van een normaal park... We gaan speciale voorzieningen aanbrengen. Zoals meertjes waar ze muziek kunnen luisteren. Speciale bomen en bloemen die lekker ruiken. En we gaan ook plekken bouwen voor meditatie en aerobics en yoga. En na een bezoek aan het park kunnen mensen weer vrolijk terug naar hun werk. Daar gaat het om. Stel wij willen het Amsterdamse Vondelpark ombouwen... tot zo'n boosheidmanagementpark. Wat zou u ons adviseren? Ik denk dat je de meditationclass kunt introduceren. Nou ja, je zou plaatsen kunnen maken voor meditatie en yoga en aerobics. En jullie hebben natuurlijk tulpen. Maar tulpen ruiken niet lekker. Je kunt beter bloemen planten die lekker ruiken. Dan maak je je park pas echt een plek voor het verminderen van stress en boosheid. Ik wil ook zo'n park. Dat was Edwin Koopman in gesprek met de burgemeester van Dhaka in uh, Bangladesh, Mohammed Saeed. Komende zondag, drie jaar geleden, werd het akkoord van Minsk gesloten. Een wapenstilstand om een einde aan de strijd in het oosten van Oekraïne te maken. Maar er vliegen nog elke dag granaten en mortieren van het Oekraïnse leger... naar de door Rusland gesteunde milities van de zelfbenoemde Republiek Donetsk. En vice versa. Behalve de altijd durende dreiging van oorlog... tikte er in de Donbass nog een andere tijdbom. Het wemelt er namelijk van de kolenmijnen en de chemische fabrieken. Correspondent Michiel Drieberger reisde langs de Oekraïnse kant van het front... met Wim Zwijnenburg van vredesorganisatie Pax. Zwijnenburg bracht het afgelopen jaar de plekken in kaart... waar het risico op een milieuramp levensgroot is. En de auto van het duo ploegt door een dik pak sneeuw. There are soldiers nearby. This one as well. Ukrainian yes, yes, positions. Yes, we're going to the blockhouse. Okay. Some Here, on the right. except uh, I am not. Closed You wouldn't risk it. Let's not take risks. Пережидают. Is this the gray zone, jongens. Нет, это это наша зона. No, it's our territory. No, сюда our territory. but shells reached here. You can see. Ah, uh, yeah. Het is een huisje, een klein huisje. Zoals we zoveel zien hier. De luiken zijn dicht en het dak is eraf. Je ziet de, de bult van het mijngruis en je ziet de, de toren. Gerealiseerd is dat de Donbass, waar de oorlog woedt, een industriegebied is. Het industriegebied van Oekraïne. Er zijn allerlei chemische fabrieken, er zijn energiecentrales en er zijn heel veel mijnen. Ik reis samen met Wim Zwijnenburg, hij is projectleider humanitaire ontwapening van de vredesorganisatie PAX. Nou, na anderhalf jaar op dit dossier gewerkt hebben, maar dan vanuit, uh, vanuit Nederland en gebruik hebben gemaakt van open bronnenonderzoek. Uh, is, is het voor ons interessant om te gaan kijken. Nou, hoe is het nou op de grond? En wat zijn wat is nou zijn de verhalen achter de cijfers en de beelden die we online kunnen vinden? En wat betekent het nou echt voor mensen op de grond? Ik denk dat we straks moeten duwen, Wim. Ja, dat zit er wel dik in, ja. We zitten nu vast. Goed, we goed, even gaan kijken. Wait, wait. Geniaal dat er met zo'n oude... Rooftige Lada, overal dwars doorheen, pluggig. Een witte laden, die weg in de sneeuw. Nou, wat? Schachta Juzna, Pivdenna. Pivdenna, Schachta, de zuidelijke mijn. de laatste mijn die van in het Oekraïnse gebied ligt. Aan de andere kant is ook een mijn en die is al in het DNR-gebied. Dat is de laatste die het dus vorige lente is die gesloten en er is geen kolen meer in de grond. Het is op. Dus het heeft niet met het conflict te maken dat deze dicht is nu. Even verderop bij het plaatsje Novgorodzke. Net zo dicht gelegen bij het front... tekenen roestbruine schoorstenen van de chemische fabriek... zich scherp af tegen de grijze lucht. Je ruikt het nu al, hè? Het hele penetrante lucht die hier hangt. En dit is dus V0, uh, zo heet dat, hè? Ja, ja het is echt een, uh, een steenkoolteer. En dat ruik je echt heel erg, die, die mix van teerlucht met plastic... wat hier verwerkt wordt. In het dorp, Paul naast de fabriek, wonen nog veel mensen. Er is een kerkdienst aan de gang, met een koor. de pastoor bidt voor de aarde voor vrede en voor gerechtigheid na de dienst ontmoet ik de kerkleden voornamelijk vrouwen die altijd in de fabriek hebben gewerkt, zoals hun kinderen nu doen. Ja, het is een chemische fabriek, zegt deze mevrouw. Ze heeft een gebreid vestje aan en heeft een hoofddoekje op. Maar we mogen in dit dorp gelukkig vroeg met pensioen. nooit zeg. De dames noemen me de namen van allerlei stoffen... die uit steenkool worden geput. Fenol en naftaleen. Die worden geëxporteerd naar het buitenland. Hoewel de fabriek nu maar op halve kracht werkt. Het stinkt hier. Mijn hoofd en mijn benen doen pijn... doordat ik altijd in de chemische fabriek heb gewerkt. Maar toch houden we van de fabriek. Dus alles goed. Ja, voor, voor u is die fabriek dus hartstikke belangrijk. Voor mij lijkt het zo vreselijk eng om op een paar kilometer van het front te wonen. Heeft u nooit overwogen om, om weg te gaan? Het is ons leven. Wij werken hier, zegt dit tengere vrouwtje. Waar zouden we heen moeten? En onze kinderen werken hier ook. Zo is het nou eenmaal bedoeld. De fabriek zullen we morgen bezoeken. We zijn nu vooral benieuwd naar de risico's van de gesloten mijnen voor het grondwater. Ja, dit is een, een laboratorium in het mijnstadje Toresk, vlak aan het front. En we gaan hier, Wim Zwijnenburg en ik, vragen hoe dat nou zit met die waterkwaliteit. Want er zijn veel mijnen ondergelopen. En dat betekent dat er allerlei stofjes in het drinkwater kunnen komen. Hier testen ze het water. Boodschappen, ja, lucht, water, producten, pittig. Absoluut. Dit is een lab voor de chemische tests: air, water, soil, food products, absoluut anything. Er staan hier verschillende apparaten. Het zijn eigenlijk twee, twee grote ja, flessen. Zo kunnen ze omschrijven, Wim, denk ik. Maar dit is dus een testapparaat. Hier worden in water getest, ja. Mm. So we hear about the flooded mines. It is about water quality in the end. Huh? Het is heel gevaarlijk als er geen water meer wordt weggepompt uit de mijn, zegt de directeur van het lab. Als het pompen stopt, stijgt het grondwater en er komen daar allerlei gevaarlijke stoffen in. Dit is een very serious problem. What kind of what kind of chemicals will then enter the groundwater? from the mines. Zwavel, ijzer en koper noemt de directeur. Tijdens zijn onderzoek heeft Wim gelezen over het afvaldepot... van de fenolfabriek, die hier zo stinkt. Dat ligt namelijk in het schootsveld van het front. Wat als dat gaat lekken, vraagt hij de directeur van het lab. Dat wordt heel erg sad. Wat denk je wat de impact op de op van de regio? op op op op op op in de op op De Seversky op En die rivier voorziet de hele regio in Oost-Oekraïne en een deel van Rusland van drinkwater. is supplies... en This sounds pretty serious. It's very serious. It's very serious. Toen zijn de waarden van het grondwater aan de Oekraïnse kant van het front nog in orde. Maar de OVJZ bericht dat er inmiddels 27 mijnen zijn volgelopen met water. Gegevens van de andere kant waar de door Rusland gesteunde milities de dienst uitmaken ontbreken. Dit was het eerste deel van een tweeluik. Morgen bezoeken Michiel Driebergen en Wim Zwijnenburg een chemische fabriek en een nabijgelegen militaire basis. Dit was ook Bureau Buitenland voor vanavond. Afgelopen nacht was er ook Bureau Buitenland. Toen stopte de Nachtexpress met conducteur Abdou Bouzerda in de Poolse hoofdstad Warschau twee uur lang. U kunt dat terugluisteren op onze website vpro.nl slash Bureau Buitenland. Of u kunt hem downloaden via iTunes en Stitcher. Zometeen in Kunststof spreekt Petra, Petra Possel met presentator Lex Uiting. Hij maakte een documentaire over zijn tijd als Prins Carnaval van Venlo vorig jaar. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Het NOS. Met Wotlewin. Het, in het inademen van uitlaatgassen leidt al binnen twee uur tot meetbare veranderingen in het bloed. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht. De resultaten bewijzen dat verkeersuitstoot op korte termijn al gezondheidsrisico's met zich meebrengt. In de omgeving van Loppersum is rond half vijf een aardbeving geweest... met een kracht van 2,0. Tientallen mensen hebben er melding van gemaakt. De bevingen daar worden veroorzaakt door de gaswinning. Die is vorige week stilgelegd, maar er werd al bijgezegd... dat er nog steeds risico was op een nieuwe beving. Programma's tegen overgewicht op Engelse basisscholen hebben geen effect. Leerlingen kregen daar een jaar lang de mogelijkheid om dagelijks te sporten, gezond te eten en kookworkshops te volgen. Maar het heeft niet geleid tot een verbetering. In Engeland leidt 1 op de 5 kinderen aan overgewicht. En de NS is sinds vandaag in carnavalstemming. Wie met de trein naar het feest wil en de reisplanner app gebruikt, kan ook Oeteldonk of Kielegat invullen in plaats van Den Haag of Breda. En in totaal zijn de carnavalsnamen van 101 steden ingevoerd. Die blijven bruikbaar tot woensdag. Een gezonde organisatie begint bij een goede administratie. Quoratio is al meer dan 15 jaar de partner voor salaris, zorg en financiële administratie. Wij staan klaar om jouw afdeling te versterken. Quoratio. Ambitie in administratie. Magistraal. Neo Rauch in de fundatie zwollen Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Quoratio. De beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie- in administratie.nl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 Onze gast is zanger, songwriter en namens BNN-vara radiopresentator... die vorig jaar in zijn geboortestad Venlo... gekroond werd tot stadsprins carnaval, Lex de eerste En hij zette de fameuze Venlo's vastelavond luisterbij... met de hit naar het Wat ook de titel is van de documentaire waarin hij de hoofdrol speelt. Hier is Lex Uiting. Uw presentator is Petra Bossel. Goeden, goeden, goeden, goedenavond en welkom bij Kunststof... van donderdag 8 februari, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. We zijn er van maandag tot en met donderdag om half acht. Reageren kan natuurlijk kunststof uit of hashtag Radio Kunststof als u wilt twitteren. Podcasten kan deze uitzending natuurlijk ook... en dat is zeer geliefd bij onze luisteraars, dus ga daar vooral mee door. Lex Uiting, leuk dat je er bent. Dank. Ik heb gehoord uit Betrouwbare Bron dat Jij twee wensen had voor het leven. De ene wens was prins Carnaval worden. Klopt. Dat is vorig jaar is dat gerealiseerd. Dat is, uh, gerealiseerd, ja. Die andere wens is eigenlijk dat jij hier zit. <lacht> ik vind het heel ijdel, maar ik heb dus gehoord dat dat, dat dat die andere wens was. Vind je dat ijdel van mij of van jezelf? Nee, ik vind het ijdel van mezelf dat ik oh, dit ja, nu inbreng, ja. maar tegelijkertijd denk ik. Is je leven nu voorbij? Nou, Ik weet in ieder geval dat ik de gemiddelde uh, luisterleeftijd... met uh, zo'n uh, jaren 150 omlaag haal. <laughs> is dat een belediging? Nee, toch? Nee, helemaal. Uh, nee, ik ik ben dol me... op oude mensen, ja. trouwens. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik ja. ook. Ik ook. Zeker wel. Nee, Ik uh, vind dit een topprogramma. Zeker ook omdat ik er een beetje mee kan fucken, af en toe. Hè, dan kun je montages maken uit die ellenlange lange interviews... en mensen laten zeggen wat ik wil in mijn montagekamertje. Dus dat vond ik heel leuk voor de, voor de radiomatten te maken. En ik vind het gewoon <laughs> echt cool om, uh, om een uur lang... Uh, naar gesprekken uh, te luisteren die, die mensen dan uh, met jou of met iemand anders voeren. Ik sprak eens een keer hier beneden aan de bar, een cabaretier... die ik uh, en passant uitnodigde voor ons programma. En die zei, oh ja, dan moet ik zeker over mijn dode vader praten. Oh, ja. En toen ging er bij mij wel een klein alarm af. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dus voor deze man uh, staan wij bekend... als het programma waar je over je dode vader moet praten. Ja. Wat is een onderwerp wat jij vreest? Dan kan ik daar straks eens even lekker op in gaan prikken. Ja, ik zou het fijn vinden als we dus een keer... niet niet over het verschil tussen Brabant en Limburg gaan hebben... qua vastelovend. Ja. Ik vind het ook fijn dat je, als je niet benoemt... dat er een zekere politicus ook uit mijn geboortestad komt. Oké. Okay. Um, en verder uh, ga ik prima voor je op de sofa liggen. Je gaat op de sofa liggen, ja, oké. Okay. Dus, dus zeg alle gevoelige onderwerpen... die gaan over het leven van en werk van Lex Uiting... Die, die, die ga je niet uit de weg. Nee, Nee, nee, nee. Ik ga niet uh, trouwens toezeggen dat, uh, dat we het niet over al die onderwerpen gaan hebben. Die ik kan altijd weglopen, toch? Zo is het. Je bent presentator, je bent televisiemaker, je bent muzikant, je bent DJ. En, en dat is in dit verband uh, belangrijk. Je bent geboren in Venlo. Vanavond is op televisie een documentaire te zien van de regisseur Rob Hotselmans. En dat gaat over het carnaval in Venlo. noord -zuur, naar het zuiden. Uh, in Limburg is het al een uh, regelrechte bioscoophit, heb ik me laten vertellen. 35.000 bezoekers. Ja. Ongelooflijk. Ik vind het ook best wel veel klinken, ja. De, dat is de lange versie, die ja. duurt 70 minuten. De, de iets kortere versie is vanavond uh, te zien op de televisie. Eh... Uh, Jij kwam met het idee en je hebt Hotselmans erbij gevraagd. Ook omdat Hotselmans zelf ook een relatie met het gegeven carnaval had. Ja. Vertel eens uh, uh, hoe dat ging. Ja, het mooie was dat, dat Rob in eerste instantie zei... nee, slecht idee. Ga ik absoluut niet mijn vaste lovend, mijn carnaval voor opgeven. Uh, Want je moet je voorstellen, ik werd gevraagd als prins... In september, uh, anderhalf jaar geleden. En uh, dan mag je dat tegen niemand vertellen. Dus ik had in het diepste geheim twee adjudanten gevraagd: mijn broer Dick en uh, mijn beste vriend Martijn. En. Um toen heb ik eigenlijk dat ideetje voor van hoe tof zou het zijn... om een, een film te maken over de echte vaste lovend. Um, uh, heb ik heel lang voor me uitgeschoven. Van ja, uh, ik, ik moet Rob nog een keer vragen, maar ik durf het niet. Want die geheimhoudingsplicht en... Uh, ja, Waarom is dat eigenlijk? Een geheimhoudingsplicht ja. van vijf maanden. Dat is toch ook gewoon ziek ja, eigenlijk. Ja, ik had nog het voordeel dat ik in Amsterdam woonde. En dus niet elk weekend half dronken ermee werd geconfronteerd van... Hé hey Lex, ik zal ze wel weer dit het Dus dat had ik niet. Dat was fijn. Dat was het maakt het voor mij makkelijker om het geheim te houden. Ik denk dat dat onderdeel is van het sprookje dat we met z'n allen spelen. Een, een nieuwe prins en die is strikt geheim totdat volgens Juxius ten 11e tijdens het Hofbal een chic gala feest met 1500 mensen in het theater uh, uitroept. Dus dan is er zo'n chic gala, dat zien we ook in de film. Dan sta jij met je adjudanten in een aparte ruimte. Dan ja. heeft niemand bedacht: waar is die rare Lex? Wat jij is. Ja. ja, ja. Dat ja. heeft niemand bedacht. Nou ja, De nee, ik... hele familie zit daar binnen. Niemand ja. heeft dat bedacht. Ja. Nee, mijn familie is dan, of tenminste, de, de, de, mijn, mijn directe familie is dan wel op de hoogte. Die zijn een dag eerder ingelicht. En die zijn ook stiekem via een achterdeurtje theater ingelokt, of ingebracht. In, in ge, ge, uh, um, maar die hele zaal, die heeft geen idee. Ja, ik sta er waarschijnlijk ergens tussen dan, denkt ja. iedereen. Dat is de opening van de film bijna. En wat er dan gebeurt is eigenlijk heel bijzonder. Laten we eerst luisteren. Leuk dat je er vanoverdomme ziet. En je zult zich misschien aanvragen... Eh, waar zien we heen en waarom zien we heen? Eh, ik kon nog een geheim vertellen... wat in Venlo bekend staat als het best bewaarde geheim. Ieder jaar of niet. Ik ben er gek van. Ik wil ook applaus vragen voor Dreespan 2017. Dit is voor mij een druim Dreespan. De adjudanten Martijn, adjudant Dick en prins Lex de oh, eerste. Oh, man. Als <laughs> die vader je uh, beuken in de eenveld... Uh, toen hij dat nog nooit had gedaan de afgelopen 30 jaar... of in het geval van mijn broer uh, 34 jaar... dat zit ook alles voor wat het betekent denk ik, in Venlo als prins weer Op een schoenen vastelovend, op een Venloese vastelovend... op Jokus en op prins Lex ten eerste... en de adjudante Dick en Martijn. Proost. Proost. Even voor de duidelijkheid, we hoorden hier dus de familie reageren op de benoeming van Prins Carnaval Lex, Lex Uiting, Lex ten Eerste, hè? Ja, Ten Eerste. Druim. In een Druim, ja. Ja, dat is, het is een droom. Ja. Het kan gewoon niet waar zijn. Ja. En wat we dan zien zijn heel veel huilende mensen. Ja, ja, mijn broer, twee meter tien lang, wordt echt weer een klein kind van uh, drie... en valt mijn moeder echt huilend in de armen. En dat hij zich ook een beetje schaamt zo voor, dat, voor die emotie. Maar het is zo diepzit het is blijkbaar als je in Venlo of in Limburg... of in Brabant uh, prins uh, carnaval of adjudant wordt. Zelfs je vader, die zich na dertig jaar nog geen enkele emotie heeft laten ja. uh, ontsnappen... zelfs die, uh, die heeft het wat ongemakkelijk op dat moment. Nou ja, zichzelf geen enkele emotie heeft laten ontsnappen... Uh, is wat uh, heftig aangezet. Maar hij is niet uh, een man die dan uh, zit te huilen als er iets bijzonders gebeurt. Uh, meer van de ratio. Maar hij inderdaad uh, hield het ook niet droog. Nee, we gaan daar zo over doorpraten. Maar ik heb je al gezegd van tevoren. We gaan ook voetballen vandaag. Oh ja, ja. Vitesse-Ado met Frank Wielaert. Frank Wielaert, de wedstrijd is net begonnen denk ik. Hè? De tweede helft is net begonnen. We ah. zitten in de 53ste minuut. Dus we zijn al een eindje op streken. Niet dat het wat geholpen heeft. Want we staan nog altijd 0-0. Hoekschop nu voor Vitesse. Genomen door Mount, de jongen. Engelsman die zo opvalt bij Vitesse. Met zijn voetballende vermogen. Maar deze uh, hoekschop krijgt hij niet bij een ploegenoot. Maar Ado Den Haag krijgt de bal al een tijdje niet meer van de eigen helft af. Nu probeert uh, El Khayati dat. Met een lange bal. En Becker is er door. Dit zou de 1-0 moeten betekenen voor Ado Den Haag. En dat is het ook. Die uitbraak waar Ado de hele wedstrijd al op zit te loeren. Lukt ineens in de beginfase van de tweede helft. Als iedereen bij Vitesse nog bezig is met die hoekschop. En denkt dat er nog een aanval uit voorkomt. Dan ineens is daar de lange bal van El Yatti in de richting van Becker. En die schuift de bal gedecideerd onder Vitesse Doeman. Pas weer door. En zo staat Ado vlak na rust met 1-0 voor in eigen huis tegen Vitesse. Dank, dank, dank, Frank Wielaard. Uh, trouwens, VVV Venlo uh, die heeft vorige week gewonnen. Van Vrijennoord. Ja, maar hebben inmiddels ook alweer verloren van Willem II. Oh, dus, dus er is uh, wat teleurstelling te ja, verwerken. Het optimisme is weer uh, ingezakt. Jij bent heel erg van de voetbal, toch? Jij nee, voetbalt ook? Nee. Ach, dat denk ik altijd. Nee. Oh nee, ik wil je het niet moeilijk maken. Hoor. Maar ik ben uh, totaal geen voetballer en ook helemaal geen voetbalfan. Maar je staat daar wel steeds, heb ik gehoord. Je staat steeds in beeld als er iets te winnen valt. Of nee. is dat gewoon puur opportunisme waar ik je nu op betrapt? Ja, dat is absoluut. <lacht> nou, mijn hele leven is opportunisme. Oh, dus, okay. uh... Dat hele prinscarnaval gebeuren ook dan Tuurlijk, dat. Zeker. Ja. Dat is allemaal gespeelde emotie. Nee, onzin. Nee. Kijk, ik voel natuurlijk veel voor Venlo en voor VVV. Ik ging daar vroeger, uh, volgens mij, acht aan een gesloten jaren naartoe. Toen ze echt nog heel slecht waren in de tijd van Milko Pieren en Maurice Graaf. Um, en uh, had ik een seizoenskaart samen met mijn twee beste vrienden toen. En... Maar dat was om te lachen, begrijp je? Nee, dan? dat was omdat ik echt voetbalfan was. Mm -hmm. en, maar dat, die, die liefde voor het spel uh, is een beetje ingezakt. Sterker nog, ik wilde... Um, bij de radio ooit, toen ik 13 of 14 was, omdat ik uh, uh, naar bed moest tijdens de Champions League wedstrijden, uh, toen Ajax nog heel goed voetbalde in de midjaren 90. En dan hoorde ik Ronde Rijk en ja. Jack van Gelder ja. in het Bernabeu Stadion. En toen dacht ik, wow, ik wil bij de radio. Ik wil daar ook zijn. Door en voetbal. Je, ja. En je bent daar ook. Je bent onder andere op zaterdagnacht uh, ja. uh, te horen op 3FM. Maar we gaan het nu hebben over die film waar je, waar je ja, een van de hoofdfiguren in bent. noord naar het zuiden. Het gaat over carnaval. Je bent een van de hoofdpersonen, maar niet de de enige het draait om de hele gemeenschap, ja. de gemeenschap Venlo. Uh, met daarin onder andere een uitbehandelde carnavalsanger. Een geboren Venloze die in Haarlem woont... en met haar twee kinderen uh, terugkomt voor het carnaval. Uh, uh, in een scheiding ligt en ja. overweegt om terug te gaan naar de stad. Een jonge meid die met de vriendinnen op stap is. Nou, er zitten allerlei verhaallijntjes in, maar ja. jij bent wel degelijk uh, de hoofd hoofdlijn. En wij zien daarin gewoon een uitermate serieuze Lex-uiting uit, uh, die Prins Carnaval wordt en is die dagen... en daar ook echt niet mee smeert. Het zit diep en het is serieus. Ja. Probeer mij dat eens uit te leggen wat dat is. Ja, uh, ik, ik heb het voor mezelf wel eens proberen te bedenken... waarom ik dan uh, dat best wel uh, tussen de lijntjes heb ingevuld. Uh, maar ik denk dat de uh, of carnaval... is het feest van de omkering. Het volk krijgt het voor te zeggen. De gevestigde orde, de, de, de wethouders en de burgemeester... hebben even geen macht meer in de stad... Um, uh, onder leiding van Prins Carnaval heeft dan het volk mag eventjes uh, alles besluiten en beslissen. Dus misschien wilde ik dit ook wel weer omkeren. Dat ik dacht van ja, laat ik nou eens niet overal per se tegenaan schoppen. Want het feit dat zo'n jonge snaak, als ik al Prins Carnaval is... is al best wel uh, tegen, tegen de draad in. Uh, ja, en dat hij die snaak ook nog eens niet in Venlo woont. Maar ja. weliswaar al een hele grote en lange geschiedenis heeft en is geboren. Ja. Maar je woont in Amsterdam. Ja. Ja, zeker. Dus dat was al het tweede uh, schenen schoppend. Uh, en ik goed, ik heb het ook zo serieus genomen. Omdat het heel erg in, in mijn opvoeding zit. En in de kern van mijn uh, zijn zit. Uh, uh, uh, in Venlo geboren. En dan is dit eh, iets waar je altijd tegenop kijkt als jong kind. En dan word je het op een gegeven moment. Dan is dat ook wel goed om, om dan met al die Venlonaren dat feest uh, zo mooi mogelijk te vieren. En niet per se... Uh, ja te willen schmieren of uh, weet ik wat. Ik, zag, ik, ik dacht te zien, laat ik het zo formuleren, want ik ken jou helemaal niet... maar ik dacht te zien dat ik jou gewoon te plekken tot een brave zoon <lacht> zag opdrogen. Nou, opdrogen is niet aardig geformuleerd. En dat, <lacht> ik bedoel dat niet zo. Maar zo gauw je in de buurt van de oma's was of in de buurt van je moeder... Uh, was je eigenlijk zo'n heel lief klein jongetje? Wat, wat al die brutaliteit die ik van jou ken in jouw journalistieke werk... dat, uh, dat was verdampt. Ja. Dat is geen rol. Nee, dat, nee dat, ik denk dat, dat ik ook zo ben in het dagelijks leven. En, en ik, kijk, ik woon dan in Amsterdam. Maar ik, uh, zodra ik kan, een paar keer in de maand... ben ik altijd eventjes bij oma bezoekt. Dus dat zit ook wel echt in me. Um, en ik... Um, ja, ik ben ook niet per se altijd een standje... Uh, laten we eens even... Iemand onderuit gaan schoffelen. Nee. nee, en geen enkele behoefte bij dit feest om te doen ook. Daarvoor hou je er te, misschien te veel van. Ja, daarvoor is het misschien ook wel iets te, te bijzonder. En, en, en natuurlijk hebben wij ook wel uh, schandalige praktijken meegemaakt. Uh, maar die zijn dan niet uitgelekt of niet naar buiten gekomen. Snap je? Ze die, die, die, uh, zijn, zijn ook doorgezakt. En, en, uh, maar ik vond het vooral belangrijk om, om uh, op een positieve manier uh, dit feestje te vieren. Ja. Omdat het maar één keer gebeurt, hè? Uh, dat prinschap. Ja, en voor velen niet is weggelegd. Zo is het, ja. Want hoe is jouw broer daaronder? Ja, die wilde het dus echt, echt, echt altijd heel graag. Die sprak ah. dat ook uit. Bij mij was het een soort stille wens vanaf tenminste, ja, het zou echt te gek zijn als het ooit zou uh, gebeuren. Maar bijna te groot om het te hopen en om erop uh, op te wachten. En, en uh, Dick, mijn broer, die, uh, ja, die heeft ervoor geleefd, is te, te sterk aangezet... maar die, uh, die wilde het echt heel graag, ja. Maar dan is dit een oefening in incasseren geweest... Ja, of een oefening voor het echte werken... wat hij straks over een paar jaar misschien mag gaan doen. Want je ik, kunt dus eerst adjudant zijn... en dan over een paar jaar zelf prins worden. Ik zag dat verdriet niet bij hem in beeld nog. Nee, er zit ook geen verdriet. Nee. Nee, nee, De nee, het... solidariteit uh, van de bovenste plank... dat hij met jou meegaat. Ja, tuurlijk. Twee broers, hoe, hoe tof is dat? Ja, daar zit er soms wat spanning op. Daar zijn hele Bijbels over volgeschreven. Ja, ja. Nee, daar dat, dat, dat hadden wij geen last van, gelukkig. Nee, nee. En daarbij, we... hij is twee meter hoog, dus uh, vechten heeft sowieso geen zin. Nee, dat geloof ik ook niet. niet, zo niet. Zo ik denk, als man. hij op je gaat zitten en hij stomp je één <laughs> keer... dan ben jij gewoon weg. Laten we even gaan naar een fragment. Een, uh, een familiefragment, natuurlijk. <totstuk> oh <my God. totstuk> Wat zit ik Wat is ik okay. hè. Androma. Het is best goed en een charmeur. Ik Het is Ik iedereen aandacht. En ik zou dat heel erg vinden. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Ja, als het gebeurt, gebeurt het, want dan kan ik dat ook niet tegenhalen. Soms moest het misschien tot tien tellen. Ja, en nee, ook, maar ze nee, dat dat zeker. Is. Ik, uh, dat is het enige wat ik dicht mag zeggen. Ik liefs Suske Trouw. Ja, Ja. Hè? <laughs> ik meen dat alleen maar goed. Ja, Mocht hij niet heel goed hebben verstaan... dit is de moeder van Lex Uiting... die hem even, even in vertrouwen neemt... even apart neemt... Uh, en tegen hem zegt vlak na de benoeming... tot prins carnaval, uh, jongen, uh, je, bent, uh, je bent charmant. Uh, straks uh, vallen ze bij bosjes voor je. Maar blijf alsjeblieft wel trouw aan Suus... aan je vriendin. Ja. Uh, dat was de, de mededeling van je moeder. Ja. Ik begreep dat je eigenlijk dit fragment eerst uitveelde uit de film. Nou, uh, nee, ik heb vooral aan mijn, mijn moeder gevraagd van... mam, jij beslist, uh, want jij hebt me dit verteld... en dat is echt de kwaliteit van uh, Rob Hotsemans en zijn uh, geluidsman Benny Janssen... Uh, die Benny, die, die geluidsman, die staat dan de hele tijd ook met zijn koptelefoon op. En ook maar al die zennetjes te luisteren die dan iedereen heeft uh, in zo'n film. Wat gebeurt er overal? Wat gebeurt er overal? En toen hij tikt op een gegeven moment Rob, de, de, de filmmaker en de cameraman, op, op zijn schouder: van Rob, draaien, nu draaien. En toen kwam dus deze scène waar mijn moeder uh, me eventjes uh, gaat toespreken. En vooral, ik heb tegen mam gezegd: Van ja, ik snap als je dit uit de film wil, en dan zullen we dat ook doen. Um, Waarom zou ze dat uit de film willen? Het is eigenlijk toch een heel mooi, moedelijk advies. Ja, maar het, het, het zegt ook wel misschien iets over uh, mij of zo. Of dat ik uh, misschien een uh, vreemdganger ben. Of, of een dan, Of dat ja. dan de, de focus weer wordt gelegd op uh, de, de, de escapades van, de, van carnaval. Dus ik, ja, maar zij zei van, nee, ik vind het... Uh, dit... Vind je het lief eigenlijk dat je moeder... Super lief. Uh, ja. ja, nee, ik bedoel, zij heeft dat echt als moeder gezegd. Volgens mij herkennen alle moeders dat ook. Om... Um, um, ja, om, om nog één keer... Ja, goed, dit is natuurlijk ook schattig, want ja, ik ben in principe een volwassen vent. Uh, ook al zie ik er misschien niet, niet zo uit. Maar om uh, um dan nog even tegen je zoon van 30 jaar te zeggen van uh, blijf bij een meisje. Ja. Uh, is te lief, toch? Dat is trouwens wel gebeurd, denk ik. Want je bent hier met je meisje. Dus ik heb daar maar van uh, ja. af kunnen leiden dat... Uh, maar er was natuurlijk ook een partijcamera om je heen waar je het niet goed voor wordt. <laughs> ik bedoel, als je al had gewild, had het ook niet gekund, toch? Nou ja, daar moet je toch echt een film voor kijken uh, vanavond. Hoezo? Ik ja, heb de film gekeken. Oh, ja, ja, er shit. Nou, ja, er gebeuren die. Oh, je probeert nu <laughs> ja, een soort teaser. Nou, dat trap ik echt niet hierdoor. Ik heb de <laughs> oh, lange versie gezien. Er zit geen seks in. Laten we dat maar gewoon... Nou, uh... Uh, dat zou ik niet willen zeggen. Oh, oh nou ja. Ik zou het toch echt wel willen zeggen. Hé, hey, luister. Ik, ik, ik, ik zat te kijken naar die film. Ik vond het trouwens een machtig mooie film. Dank. Ik, ik vind ja. het echt een fantastische film. Het is namelijk ongelooflijk mooi in beeld gebracht... met al die, al die ontzettend blije, emotionele koppen die in die film worden. Er zitten prachtige verhaallijnen ja. in die het heel veel diepgang geven. Het is totaal niet de cliché van carnaval... die je heel vaak uh, ja, uitgeserveerd krijgt in de media. En, maar ik vond het een beetje een schilderij van een huilend zigeunermeisje. Het, het balanceert op de rand van kitsch, sentimentaliteit oh ja. en... en, en en emotie. Ja. Het, het is heel wankel. Ja. En, er wordt zoveel gehuild in deze film. Nou ja, in het veranderd begin, toch? In het begin, ja. in het begin als, als, als wij dan uitkomen als Prins of als Maar ja. nou, wij als kijkers dan in de loop van de film steeds meer. Ja, <laughs> ja, ja precies. Dat, dat, ja, ja. Nee, ik denk, kijk, uh, Rob, de, de, de filmmaker uh, zei één ding, en dat is heel belangrijk, denk ik. Uh, een, een, een prins volgens super saai, de film. Vastelovend, carnaval gaat over de onderdanen van een prins, over het volk. Nou, daar waren we het snel over eens. Uh, en toen hebben wij mensen proberen te vinden. Of eigenlijk heeft uh, Leanne Hosselmans uh, uh, gedaan... Uh, de research uh, ja, naar, de, naar ja, de karakters. Samen met, uh, met Frans Polix hebben ze, hebben ze wat, wat mensen uh, gezocht. En, en eigenlijk waren we op zoek naar allemaal mensen die Vastelovend vieren... maar dit jaar Vastelovend nog extra nodig hadden. Um, en, en dus komt daar wat sentiment bij kijken, want een scheiding is niet per se om te lachen. Of een, of een, een, een, een, een, een opa van vader met leukemie is niet per se om te lachen. Maar nee, dat is maar wel het echte leven. Het is het echte leven, maar het gekke wat eigenlijk blootgelegd wordt in deze film is dat dat echte leven en dat wat er echt gebeurt, de gevoelens, dat die zo bloot liggen tijdens, die, tijdens, tijdens carnaval. Ja, maar dat is juist de essentie die we heel graag willen laten zien. Um, tijdens Vastelovend uh, viert iedereen. En mag iedereen nog eventjes drie dagen... naar de katholieke oude traditie nog eventjes drie dagen vieren en uitbundig. En dan gaan we veertig dagen vasten totdat het Pasen is. Um, maar tijdens dat feest um, uh, schminken we ons en hebben we, um, uh, zijn we mooi verkleed. En achter dat masker van de schmink of de, of de pekskes... Uh, is het veel makkelijker om dan, uh, tegen jou als ik jou tegenkom en ik geef jou een biertje... en ik krijg van jou een biertje, hè, uh, geven en ontvangen... Uh, dan is het veel makkelijker om dan te zeggen... ja, het gaat inderdaad, ik zit even niet zo lekker in mijn vel. Of ja. mijn, mijn vadertje is, uh, is, is doodziek. Of uh, uh, ik, ik wil bij mijn man weg. Uh, dat is dan, ondanks dat je elkaar misschien niet zo goed kent... tijdens Vasselol, veel makkelijker om, om te doen. Dus dan vallen, de, de verschillen vallen weg... maar ook, ook de maskers vallen weg. Juist door op een bepaalde manier gemaskerd te zijn. Juist, ja. Ja. een pakje, aan te, een pekske aan te trekken. Ja, dus, dus ik snap, snap dat jij um, wankel vindt qua emotionele balancering. Nou, spannend wankel hoor. Spannend wankel, ja, ja. ja. Um, maar ik ben ik... zelf ook een dwel, als ik naar dit soort films kijk. Ik was ook al na twee minuten verschrikkelijk aan het huilen. Ja. Dus het was weer, een, qua hey. make-up was het gewoon een heel beroerde dag voor <laughs> mij vandaag. Gelukkig nee, in radio. Maar ik, ja, ik ga daar wel helemaal in mee, ja. maar ik zag wel, oeh, dit, dit is een wankel evenwicht. Ja, maar ik denk dat dat vastelovend voor ons Limburgers... voor ons Venlonaren vooral... Um, um, dit is wat we in die film zien. En, en, en niet per se hossende, polonaise lopende... slechte luisterende mensen. Ja. Maar, um, uh, maar juist echt het, het leven in de kern. En uh, als een soort sociale snelkookpan... Het leven in de kern. Ja, Wat me ook ontzettend verraste is de muziek uh, in, in de film. Er komen ja. namelijk prachtige liedjes voorbij. En je hebt er ook een geschreven die jij nu voor ons uh, hier live wil uh, zingen. Ja. Je wordt uh, daarin begeleid door Bart Jansen. Die heeft het samen met jou geschreven. Ja, en samen met Sjors uh, van de Eerenbeen. Sjors uh, Shor van Erembeen, vergeet ja. die naam nooit. Nee, nee. Ik kan niet. er vanavond niet bij zijn. Maar jullie gaan dat lied uh, nu laten horen. En dat is de tit dat titelsong van de documentaire, hè? Klopt, ja. zuur. Ja. Ja. Nou, daar gaat hij dan. Uh, Lex uiting. Hij uh, is DJ, hij is muzikant, hij is zanger, hij is presentator, hij is televisiemaker. En nu gaat hij een liedje zingen. Nou, daar gaan we. Kwaas voor goed wat drakje en zo veel van plan. Maar het bronsgroen bleef lokken. Dan wint het verstand toch niet van. En al die jaren was ik nergens toes. Het is goed geweest. Nu breng mij maar nog hoes. Kom, lood nooit, zie je om. Vast te loven, deze onstom, hier ben ik geboren, gelakkelijk ik geboren? Kon weer, maar kom ook altijd weer. Trek no het stedje van plezier. dag ik mag net op dit misschien als ik een drijver wacht ik net een heer op de druk weeg kan zien en al die oren was ik nergens toes is goed geweest breng mich maar nog kom rood als no. Om vast te lopen, nee, want stom, hey, ben ik geboren. gelukkig ik geboren. Ik kon veer, maar kom ook altijd weer. Druk no het steetje van plezier. En natuurlijk, ik bij de trissemier. En natuurlijk, ik wed ik gewoon hier. Ja. Maar eindelijk heb ik wel geleerd, en dus blieb ik het zingen hier. Op, kier. Kom, loders, nooit zie je gewoon. Hoe vast te loven, deze is ons Ik ben ik geboren and like Van Druk, Nommiën, stetje van Druk, nog en stetje van plezier. Oeh. Lex Uiting en Bart Jansen op gitaar, dankjewel dat uh, je, mo je moet de komende dag dagen nog door, Lex. En, en misschien moet je dit dan ook wel... Uh, dit is een hit, dus die moet je dan zingen. <laughs> of, of, moet je dit tijdens uh, carnaval eigenlijk ook zingen, denk je? Nee, nee, nee. nee. Ik heb me bewust uh, um, daar een beetje van onthouden. Ik denk van, ja, ik uh, uh, ga lekker zelf vieren uh, met mijn vrienden. En, ja, en... beperkt vieren, heb ik begrepen. Oh, vertel. Nou, ik heb gehoord dat je van je, van je werkgever, BNN-Vara... Uh, toch een klein beetje aan banden bent gelegd. Dus dat je maar een halve carnaval hebt dit ja, jaar. Ja, dat is waar. Ik, uh... Dat is incasseren Dat ook. is incasseren, ja. ja. Hoe komt dat? Uh, nou ja, door uh, een planning. Uh, uh, die... Je moet gewoon werken? Ja, ik moet gewoon werken, ja. Zij snappen het belang van vaste loven en zeker voor mij. En ze snappen ook dat het meer is dan, uh, dan een gezellig uh, beetje uitgaan. Maar um, ja, ik heb ook gewoon boterhammen te kopen en dus geld te verdienen... en uh, dus uh, programma's te presenteren. Ja, het is gewoon keihard. Ja. Is we gaan, vol, even, we ja. gaan even naar het NOS-nieuws uh, van 8 uur met Freddy van Tuin. en daarna heb ik een uh, best wel grote verrassing voor je. Oh. Echt best wel grote verrassing. Mag ik uh, met het metropool optreden. optreden? NPO Radio 1.